In Groningen zijn het voorzorgen ruim 50 tot 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek in een voormalig schoolgebouw. Vanochtend brak in de kelder van het leegstaande pand door het gaslek brand uit. Het lek was waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden. De brand is geblust, maar volgens de Groningse brandweer staat het schoolgebouw vol gas. Het gebied rond de school is in een straal van 100 meter afgezet. Rusland en de Verenigde Staten hebben vooruitgang geboekt bij hun onderhandelingen over een nieuw verdrag voor het verminderen van kernwapens. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov na een gesprek met zijn Amerikaanse collega Clinton. Twee spraken in Moskou met elkaar over het kernwapenverdrag uit 1991. Dat verdrag loopt in december af en daarom werken Rusland en de Verenigde Staten aan een opvolger.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 Agenten van het politiekorps amsterdam amsteland trekken vrijwel nooit hun pistool. Vorig jaar gebeurde dat 87 keer. In totaal lopen er 4000 agenten van het korps met een vuurwapen rond. Dat betekent dat de gemiddelde agent maar één keer in de 40 jaar zijn wapen hoeft te trekken. Het weer bewolking en wat zon, maar ook kans op wat regen. Het is 12 graden vanmiddag, morgen zonnig en s'nachts kans op vorst. Dit was het. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Call me my name, my name Get me every time, time I'm bleeding and I'm getting because You for my eyes, eyes Decrease, double size, size Lease out, my brain, my brain Jouw armen en mijn needo, kan ik de wereld dan? Dansen op de sterren, vier zijn zonen in die nacht. Dit is eentje konden, los zijn van de zwarte nacht. Lopen op water, het water, zul ik zien voor dag en dag, die de zon.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 geef je de hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen te terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou.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 Curse well. depend on you